Ollongren wil dat voorkomen en heeft in de intrekkingswet opgenomen dat er pleging over kan worden gehouden. De wet moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Er gaan sterke geruchten dat de Amerikaanse president Trump af wil van minister Tillerson van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse media en persbureaus zeggen dat Tillerson wordt vervangen door CIA-directeur Pompeo. De relatie tussen Trump en Tillerson is al langer moeizaam. Ze zijn het oneens over diverse onderwerpen, zoals de omgang met staten als Iran en Noord-Korea. De Libische regering gelooft niet dat er slavenmarkten worden gehouden in het land. Beelden van CNN, waarop Afrikaanse migranten achter tralies te zien waren, geven mogelijk geen goed beeld van de situatie. Dat zegt een Libische diplomaat in Nederland. Hij denkt dat de daders mensenhandelaren zijn die asielzoekers naar Europa willen loodsen. Het weer, de buien verdwijnen, het blijft overwegend bewolkt. Op sommige plaatsen vriest het vanavond al, minimaal vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Ook morgen is het bewolkt en koud met hooguit 2 graden. Aan zee iets minder koud, maar ook kans op een bui. Dit was het. M zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Tot zover de heren uit Hoofddorp. Dat was shape met een nieuwe single Contour. En welkom bij deze reguliere um, Alternative FM. Geen live optreden, maar wel gewoon uh, stervensvol met muziek. Hier en daar ook nieuw werk. Bijvoorbeeld van uh, Kim de Stella. Bijvoorbeeld, van, uh, bijvoorbeeld uh, ook van Stage Republic. Ja, ja, ja, ja, ja. En natuurlijk niet te vergeten Trip to Dover. Ze zijn ook weer, uh, hebben ook een nieuwe single. Die had je al kunnen vinden op een van, uh, ja, hun, van hun albums. die ze onlangs nog hebben uitgebracht. Nou, het is al een tijdje terug hoor dat ze dat hebben uitgebracht. Maar ze hebben nu besloten om in ieder geval. ook een, uh, een single daarvan af te halen. En uh, dat, uh, dat is van Fade into Gold. En dat nummer dat heet The Birth of a Hero. Dat is uh, sowieso. En natuurlijk, ik zei het al. Um, ook uh, um, States Republic heeft een, een nieuwe uh, single uitgebracht. En die ga je straks natuurlijk ook nog horen. Corjan is behoorlijk productief de laatste tijd. En dat, dat merken we dan ook. Het is ook een, trouwens een hartstikke gaaf nummer is het geworden, moet ik erbij zeggen. Maar goed, we hebben heel veel te draaien en ook heel veel te doen. En dat gaan we dus ook verder. Zij is 21 december hier te gast. En dan heb ik het over Danella Smith en haar band. Hier is Fake Fake Trees. Monstrous beliefs, we have become blind. Je Zegt, uh, ze komen uit uh, Friesland. Daar komen ze vandaan uit het hele hoge noorden. Maar ik vind het zo'n bierengave single. Uh, dat ik hem uh, eigenlijk gewoon blijf draaien. Uh, nothing to fear van de pendants. En uh, ja, ik, ik ga je het toch uh, heel langzaam vertellen. Kijk, ik probeer het er toch wel ergens uh, meer uh, onder de aandacht te bereiken. Te bereiken en uh, door, uh, er doorheen te jassen. Want deze band verdient naar mijn idee uh, meer. En... Bovendien is hij erg radiovriendelijk, moet ik erbij zeggen. Um, ze, kunnen we nog iets uh, van de die jongens uh, verwachten? Nou, in ieder geval zijn ze gewoon bezig om ergens ja, uh, zieltjes te winnen voor een, uh, voor een wedstrijd. Dan moet je maar even op hun Facebookpagina kijken. Uh, voor de rest uh, zou ik eigenlijk bijna zeggen, uh, ja, er is eigenlijk vrij weinig uh, bekend. Maar um, dat zijn ze allemaal aan het uh, doen. Um, op dit moment. Daarvoor hoorden we ook nog een hele fijne single uh, van Danella Smith. Uh, Fake Factories. Trees. Zij komt 21 december hier naar onze studio om het een en ander uh, te gaan uh, spelen. Nu weer even wat uh, beschaafder werk, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, uh, het, het is natuurlijk ook uh, een programma waarin uh, allerlei soorten muziek uh, te horen is. Bijvoorbeeld deze heren uit Vallendam. Ik uh, zeg het maar weer. Vorige week hebben ze hem. Uh, eruit uh, gegooid. Ik heb het over de nieuwe single van Alaska, Plea for Peace. Hoor je dus nu? Nee, want die krijgen eerst de Yellow Grass en Song to Forget. Daarachter zit hij dus, Alaska, met het nummer Plea for Peace. Maar eerst dus Yellow Grass. En hun laatste verschenen single dus, Song to Forget. White the carpet with bread. Stick to your last cigarette Plead your defense Until the world makes sense Teardrops will dry on their own If there's a door In my fame, your friends, and lovers will die of age, and no one ever dies for me.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 Voor de, de vrede van Alaska was dat plea for peace uh, straks ook weer terug te vinden op het derde album. Daarvoor hoorde je Yellow Grass, een song to forget. En uh, ook zij zei net als... Corjan van Stage Republic. Behoorlijk productief de laatste weken. en Er zijn behoorlijk wat singles al verschenen van Yellowgrass. Ik zal ze er even bij pakken. Want Cracks is, is geweest. En When the Storm Comes. Dat zijn eigenlijk de drie singles. Die op dit moment in een rap tempo zijn verschenen. En Plea for Peace... Dat is een single die nog niet lang uh, uit is. Die is een week uit. En dat is dus de opvolger van Red Herring. En uh, nog altijd kun je dus nog intekenen voor de nieuwe uh, Alaska. Die toch ergens uh, gepland staat om in 2018 het uh, levenslicht uh, te zien. Maar er moet dan natuurlijk nog wel het een en ander aan gebeuren. Um, de EP van Veline die is ook onderweg. En ze hebben meegedaan aan popronden. Onder andere uh, heeft dat uh, zij ook uh, gebracht in Haarlem. Uh, in oktober van dit jaar hebben ze in lokaal de vorige pitcher. Was dat eigenlijk de, de, de, eigenlijk het uh, voormalige pitcher. Daar hebben ze opgetreden. En dit is eigenlijk uh, de plek ja, waar wij uh, heel veel aan gedaan hebben. Want Veline is sinds de oprichting regelmatig te horen bij ons in de uitzending. En dit is natuurlijk Naar de Maan. Bang, als ik bang ben, kruip ik weg. To take her hand and follow Her to the dark side She will show Me where the Lights are I'll just have to take her hand and follow Her to the dark side Her to the Dark side Her To the dark side Her to the Dark side It is daytime. I find it hard to see where the lights are. I would rather take a hand and go to Ja, een paar weken geleden heeft zij dit uh, videoclipje online uh, gezet op het uh, mooie kanaal YouTube. Toewel dat uh, wordt nog wel eens bestookt met veel uh, reclamespotjes. Dat is ook een reden waar bijvoorbeeld Triangle besloten heeft met hun single stand-up om die op Vimeo te zetten. Nou, en nou dan weet ik toevallig dat onze vriend Marcus van Dam, de techneut van deze, van deze club hier, van Alternative FM, ook een vervent voorstander is om de video's op Vimeo te zetten. En dan ben ik zo'n boef die dan op een gegeven moment dat, dat toch weer uiteindelijk op YouTube zet. Maar Pitou heeft dat gedaan met Problems. En uh, ja, daar, uh, daar hebben wij dan even heel slim uh, dan eventjes een, een dingetje vanaf uh, weten te leiden. En uh, dan kunnen we dat uh, gewoon draaien bij ons uh, in Alternative FM. Uh, daarvoor hoorde je Verline en Naar de Maan. Ik, ik heb begrepen dat ze bezig zijn om uh, ja, volledig ep materiaal op te nemen. Dat duurt nog eventjes voordat dat zover is. Dus uh, nog even geduld zou ik er eigenlijk bij uh, willen zeggen geldt niet uh, voor Koen uh, Alvarez. Dat uh, is al, al lang uit. En Koen Alvarez is uh, samen met uh, Ruud uh, Hameling en met Triangle... die ik al, net ook al even genoemd heb... Uh, de Zandvoortse uh, inbreng van vanavond. Want we hebben natuurlijk ook nog wat Zandvoortse muzikanten. En ja, zelfs uit Haarlem straks. Uh, Lilith Merlot met Jerry komt nog voorbij. En Yes Miss No Miss met Rubberman. Ook een lekkere Haarlemse band... Uh, die zitten er ook nog in. Dus we, wat dat betreft uh, is de regio vertegenwoordigd. En net aan het begin van dit uur hadden we natuurlijk Nexus Shape uit Hoofddorp. Dus ja, uh, uh, wat dat betreft uh, uh, moeten we ook onze wortels een beetje uh, ja, uh, recht doen natuurlijk. We zitten tenslotte in Zandvoort. Dus we moeten ook een beetje in onze eigen plaats kijken. En in de omgeving. En Koen Alvarez, die is bij ons uh, geweest. En dit nummer dat heeft hij al uh, meerdere malen al uh, laten horen hier... Bij uh, alternative event, tenminste in ieder geval in deze vorm. En nu hoor je hem dus weer Hell or High Water. I've been floating for years kissing mermaids past the sand, looking for all in the ride. A slide breeze of a promised land Well I've been plowing the ocean Waiting for someone to come along Mixing salts and oxytocin Never noticing the oncoming storm now I won't keep my feet dry Come a time to rescue her. If I am ready, I can swim. Come hell or high water. No point in looking on. I know the vultures haven't gone. To pick on someone twice their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 Bye. Twee nummers achter elkaar. Uh, dat was Koen uh, Alvarez natuurlijk met Hell or High Water. En daarachter hadden we Kim de Stella. Met uh, een uh, nieuw uh, nummer. Tenminste, uh, dat heeft Miracle Hermans mee uh, uh, uitgelegd. En deze Kim de Stella die zal, als het goed is... Uh, in, in uh, de komende week haar nieuwe materiaal gaan uh, presenteren. Dat zal ze doen op uh, 6 december. Also, nee, 7 zelfs. A Place to Belong heet uh, de, de EP... En dat doet ze in Splendor. Dat is uh, niet een geheel onbekende ruimte. Pito die je net hebt uh, gehoord uh, heeft daar ook onder andere een uh, ja min of meer een uh, voorconcert uh, laten horen. Toen X daar zijn allereerste EP heeft uh, weten te presenteren, toen uh, deed uh, Pito dat ook daar in Splendor uh, in Amsterdam en dat zit. Een beetje uh, verscholen achter de Nieuwmarkt. Eigenlijk een beetje in de buurt van de Jodenbreestraat. Daar moet je het een beetje zoeken. Daar is een, een, ja, een beetje een jongerencentrum. Uh, en daar kan je terecht ook voor dit soort uh, dingen. En 7 december zal zij om half negen. Dus volgende week donderdag zal ze dat uh, de EP uh, gaan presenteren. Nu tijd voor Frank... Valenza en zijn nummer uh, dat, is, dat is dan een keur van muzikanten op Annemarie van der Born van Dakota en Tim Koorn van Nausicaa en dat It nummer dat was heet Worm alone I, I felt new pain think. I did not know Ze zijn uh, niet zo lang geleden vorige week, woensdag, in uh, Rotterdam. Tenminste, uh, niet helemaal, En uh, bij Omroep Zuidplas zijn ze geweest. Uh, dat is een uh, gemeente die een beetje grenst aan Rotterdam. In het uh, programma Bang Your Radio van uh, mijn goede vriend... Uh, Thomas Harterveld. En uh, Thomas die heeft uh, vandaag ook nog uh, even een rol van betekenis uh, gespeeld. Heeft me gewezen op een uh, nieuwe band uit Nederland. Flat heet die band. Ga je straks uh, twee uh, tracks uh, van horen van een uh, album die ze niet zo lang... Uh, nou, is een EP zelfs. Die ze uit hebben gebracht. Paper Tracks heet die EP. Daar ga je straks twee stukken van horen. Maar uh, zover is het nog niet. Tenminste, ik zeg straks... Zo, dadelijk zelfs al. Want uh, dat is de afsluiting tot aan het nieuws van 9 uur. Daar hoor je dan uh, de eerste van. En dat is uh, het titelnummer Paper Tracks. Ja, um, ik zal straks uh, nog wel even wat meer uit de doeken doen... Uh, van wat die band nou verder inhoudt. Maar eerst dan die eerste track van dat album. En dat is dit nummer dus. Paper Tracks tot aan het nieuws van 9 uur. together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 De politie wil het opruimen van drugsafval op criminele verhalen. Het korps in Oost-Brabant heeft in een drugzaak een vordering ingediend... van 60.000 euro tegen vijf criminelen. Het is voor het eerst dat zo'n claim wordt gedaan. In het onderzoek naar de zaak werden duizenden liters en kilo's... chemicaliën gevonden in een aantal loodsen. In dit geval draait de politie op voor de opruimkosten... maar bij het dumpen van drugsafval zijn het ook vaak grondeigenaren... die de schoonmaakkosten moeten betalen. En die lopen al gauw in de tienduizenden euro's... Vooral in Brabant.